4 uur. Eva de Jong met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van het noodweer in de Verenigde Staten is opgelopen tot 35. Al drie dagen worden verschillende staten in het zuiden van het land geteisterd door tornado's, overstromingen en hagelstenen, zo groot als grapefruits. In North Carolina zijn de afgelopen dag meer dan 60 tornado's geteld. En volgens de gouverneur zijn het de dodelijkste voorjaarstormen sinds 1984. Frankrijk heeft bij de grensplaats Manton een trein uit Italië tegengehouden... omdat er illegale Tunesische immigranten in zouden zitten. Tunesiërs kunnen sinds kort vrij door de Schengenlanden reizen... omdat ze tijdelijke verblijfsvergunningen hebben gekregen van Italië. Veel Europese landen zijn daar niet blij mee. Zo heeft België de grenscontroles verscherpt. In Woerden hebben overvallers gisteravond een gezin opgesloten in de kelder van hun eigen huis. De overvallers sloten gisteravond eerst een oppas en twee kinderen op. Toen de vader en zijn vriendin thuiskwamen kwamen, werden ook zij naar de kelder gestuurd. Het dochtertje van vier dat boven lag te slapen, kon vanmorgen haar familie niet vinden... en zocht daarom hulp bij de buurman die de politie belde. En er is een doelpunt gevallen bij Ronald van der Geer. Nou, dat moet nog vallen. Er komt een penalty aan voor Heracles Almelo na een domme overtreding. Ik noemde hem al een bron van onrust achterin bij PSV Rodriguez. Hij maakt de overtreding op Armenteros totaal onnodig. Omdat hij ook gewoon op de bal had kunnen spelen. Armenteros viel en Willy Overtoom staat nu tegenover Isaacson. Klaar om de 1-1 binnen te schieten. Overtoom en Isaacson pakt hem. Het is de achtste penalty van Overtoom. Hij schoot er zeven raak. Maar deze, juist dat het moet, mist hij. Na uh, 75 minuten spelen blijft PSV dus op een voorsprong staan. Nou, verder met het nieuws in Doorn bij Utrecht... is gisterochtend een ambulance tegen een stapel stenen gebotst... die over de breedte van de weg was gebouwd. Het personeel bleef ongedeerd, maar de ambulance raakte zwaar beschadigd. De stenen kwamen van een pallet langs de weg. en De politie denkt dat meerdere mensen de muur hebben gebouwd. Tot slot het weer. Zonnige periode, vrijwel overal droog. Vanavond en vannacht helder. Minima van 3 graden in Groningen tot 18 in Zeeland. Vanaf morgen droog en zonnig met maximaal rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij de afrit Soest, 2 kilometer door wegwerkzaamheden. De A1 is dit weekend dicht richting Amsterdam. Verder een file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Zoete rijndijk daar staat 4 kilometer. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar... 3 kilometer. Snel weer terug naar de velden. Natuurlijk beginnen we in Almelo. Heracles, PSV. Dure misser, Ronald van der Geer. Ja, Heracles uh, likt te wonden. Want vanaf 11 meter kon het zij komen. Het speelt met 10 uh, man tegen PSV. Het is uh, verreweg de gevaarlijkste ploeg ook in uh, Almelo deze middag. Ondanks dus die numerieke minderheid. En Willy Overtoom, ik zei het al. Hij uh, maakte al 7 doelpunten vanaf 11 meter. Miste er niet eentje dit seizoen. En juist op het moment dat het echt moet. Uh, faalt hij oog in oog met Isaacson. Slecht ingeschoten naar de linkerhoek. En daar ging Isaacson ook naartoe. Maar die hoefde zich niet eens te strekken. Om die bal van Overtoom dus te pakken. Gele kaart voor Rodriguez voor die overtreding op Teros. Harry Heracles blijft het gewoon proberen. Blijft aandringen. Maar heeft deze grote kans om gelijk te komen. Dus uh, zonde voor alle mensen hier gemist. En de Graafschap blijft stand houden tegen Twente, Richard van der Maden. Nee, Twente is op 1-0 gekomen in het nieuws. Een prachtige goal van Denny Lansaat. Afvallende bal. Het is Ruiz die aan de rechterkant een paar goede bewegingen in petto had. Bal afgeslagen in de doelmond. Komt voor de voeten van Lansaat op een meter of twintig van de goal van de Graafschap. En hij jens de bal in de verre hoek. Prachtig doelpunt van Denny Lansaat. En zo leidt Twente dus in deze wedstrijd op de Vijverberg tegen de Graafschap met 1-0. Eindelijk. NECA is er ook niet stiekem gescoord jou, Andy. Nee, nee, ze zouden het niet durven. En anders had ik me zeker laten horen. Dan uh, hoef je niet eens een microfoon open te zetten. Het staat nog altijd uh, 2-1 voor Ajax. Ajax beter. Het, het beste lijkt er vanaf bij NEC. Vandaar een dubbele wissel. Latte Perisa en Chatel zijn gekomen bij NEC voor George en Otte. Maar Ajax in balbezit. Gaan we ook er eens even naar het hockey. De topper tussen Pinoquet en Oranje Zwart. Pinoquet moet winnen, Gerard. Ja, helemaal. Als we nu naar het scorebord kijken voor de andere wedstrijden. Bloemendaal staat inmiddels met 3-5 achter tegen uh, Rotterdam. En HDM staat achter tegen Amsterdam met 4-0. En dat betekent dat Pinoquet hier gewoon moet, moet, moet gaan winnen. Willen ze nog bijblijven in de strijd om de vijfde positie? Maar ik denk zo langzamerhand dat het over en uit is bij Pinoquet. Ze hebben het geprobeerd, maar het lukt steeds niet. Fietsen dan weer de Amstel Gold Race, Wie, oh wie? De koplopers zijn uh, ingelopen en dan krijgen we een uh, spervuur aan demarages aan kop van het peloton. Het gebeurde allemaal bovenop de Loorberg, daar bij Sleenaken. Het er is ook zo'n zuidelijk punt in de route en nu gaat het alleen nog maar omhoog en richting het westen, richting Valkenburg. We zien nu een groepje van een man of uh, tien die een hele lichte voorsprong hebben op het uh, peloton. Maar uh, echt wegkomen is er nog niet bij op 34 kilometer van de finish. Op weg dus naar de volgende hindernis van de dag. En welk is dat, Sebas? Dat is de Gulpenberg. En laat het daar dan maar gaan beginnen dadelijk. Wij rijden nu naar beneden op de zwijberg. Die zijn we eerder vandaag omhoog gereden. Nu dus naar beneden. Gevaarlijke afdaling. Smalle weg. En als ik achterom kijk... zie ik inderdaad eerst een stuk of tien rijders komen. Dan het eerste peloton. Nou, ik schat zo'n 50, 60 man. En dan daarachter het tweede deel. Peloton dus gebroken op weg naar de Gulpenberg. Ik meld u dat bij RKC tegen Cambuur er altijd 3-0 staat. Vanaf half vijf richten wij ons op Feyenoord, Willem II. Maar eerst de top 3. Wankele basis voor alle drie. We beginnen bij Heracles tegen PSV. PSV. Ronald, Ronald van de Geer. Ja, 1-0 voor PSV. 79 minuten gespeeld. Maar Marco Vajnovic staat een meter of 4 buiten het strafsomgebied achter een vrije trap. Dus niet helemaal recht voor de goal, maar iets recht ligt. Daar komt die bal, gaat naar de verhoek en gaat er maar net overheen. Ja, voor het publiek leek het erop alsof die bal erin zeilde. Maar hij gaat net over de goal van PSV. Het geeft PSV nu de gelegenheid om Marcus Berg in het veld te gaan brengen. Wie moet er voor hem vertrekken? Dat is de grote vraag. Alle mensen van de PSV kijken tegen de zon in. Dus het is niet echt goed te zien wie er nou op dat bord genoemd wordt. Er moet in elk geval een PSV naar de kant, maar ze kijken elkaar nu echt allemaal aan. Ja, Lens is het dan uiteindelijk. Ja, die beseft dat zelf ook pas heel laat. En loopt nu naar de kant. Marcus Berg komt voor hem in de plaats. Herakles staat dus nog altijd achter tegen PSV. PSV, daar gaat het uiteindelijk om in de slotfase. Staat dus met 1-0 voor. Maar het wankelt wel, want het heeft dus die penalty van Willy Overtoom tegengekregen. En Overtoom voor het eerst van dit seizoen dus miste die vanaf 11 meter. En Isaacson heeft toch al een paar belangrijke reddingen verricht zo voor PSV in deze wedstrijd. PSV meldt zich dan op de helft van Herakles met een ingooi. Jujjak gaat dat doen aan de rechterkant. Gaat het overlaten aan Manolev. Dat is Misschien ongevaarlijk als je hem dat laat doen. Moet er wel beweging zijn. Bakkal meldt zich kort. Krijgt de bal terug naar Manolev. Dan weer terug naar Bakkal. Met een balletje naar Berg in de as van het veld. Berg Draait de verkeerde kant op en verliest de bal. Eigenlijk weer kinderlijk eenvoudig aan. Fijn Overname van Overtoom. Overtoom Everton tussen twee man in. Probeert Everton er doorheen te komen. Dat gebeurt allemaal meter of tien over de middenlijn. Geen overtreding zegt Liesveld. En PSV heeft het balbezit weer overgenomen met Bakkal. Het wegwerken van Maartens richting Marcelo. Marcelo kopt de bal in de voeten van Hutchinson. En zo heeft PSV het balbezit. Zijn de laatste 10 minuten inmiddels ingegaan in Almelo. En staat PSV op voorsprong weliswaar met een kleine marge... maar toch op 1-0 door de goal van Dutak. Nog één keer dat belangrijke Andries Jonker effect. Bayern op 2-0 in de belangrijke wedstrijd tegen Bayern Leverkusen. Een klein half uur gespeeld. Nou, gaan we maar eens even <laughs> bij de Graafschap tegen Twente kijken. Richard van der Maanen. Ja, 1-0 nog steeds door die prachtige goal van Denny Lanza. Twente leidt dus in deze belangrijke wedstrijd. Kan zich natuurlijk ook geen misstap veroorloven hier in Doetinchem. En heeft de voorsprong dan eindelijk te pakken. 78ste minuut, 12 minuten dus nog te gaan. En een klein beetje voor de graafschap dat nu meer en meer het spel moet gaan maken. Maar daar zijn ze hier normaaliter niet goed in. En dus zal Twente zeer waarschijnlijk, tenminste dat verwacht ik, de voorsprong wel over de streep gaan trekken. Of er moeten nog hele rare dingen gebeuren. Twente zakt wel wat in. de Graafschap nu... Nu het balbezit achterin met Broekhoff. Broekhoff paast de bal naar de linkerkant. Naar Peurl-Frenkel wordt opgejaagd door Ruiz. Was toch belangrijk hoor bij die goal van Landsaat. Deed goed werk aan de rechterkant. Bal plofte toen voor de voeten van Landsaat op een meter of 18 van de goal. En hij schoot hem er werkelijk schitterend in. In de lange hoek buiten bereik van Waterman. En de routinier maakt zijn tweede goal van het seizoen voor FC Twente. En het kon wel eens een hele, hele belangrijke zijn. Nu de graafschap weer aan de rechterkant met Barkas. Die is handig maar verliest de bal. Dat heeft hem toch weer terug omdat Ruiz niet goed oplet. Dan poupon maakt zich goed vrij. Via roze combinatie voetbal van de Graafschap. In het strafschopgebied van Twente. Dan is het Barkas die de bal toch weer kwijtraakt. Moet Twente echt overleven in deze fase? Wordt de bal dan weggeroeid door Brama over de zijlijn? En zo blijft het na nog tien minuten in deze wedstrijd. 1-0 voor Twente in dit duel. NEC Ajax, en die wedstrijd nog niet gespeeld hoor. Want zojuist een actie. Van Jan Vertonger op zijn landgenoot Vlemings. En het had er toch alle schijn van dat hij in het strafschopgebied Vlemings flink vasthield. Geen penalty gegeven door Bas Nijers, de scheidsrechter. 2 1 de voorsprong voor Ajax. En NEC is aan het slotoffensiefje begonnen. Heeft de bal ook nu weer in bezit via Chatel. een van de invallers bij NEC. En dan gaat de bal naar voren via Goosens. Probeert Schöne te bereiken. Lukt niet omdat de schoen van Vertonger ertussen zit. En dan een andere invaller, Eusbilis, die net geel kreeg. En daardoor de volgende wedstrijd tegen Excelsior mist... Maakt nu ook weer een overtreding op Amieu. Hij kon er eigenlijk niet al te veel aan doen, die gele kaart. Hij probeerde de bal weg te trappen, maar in plaats van een bal zat er een hoofd uh, tegen zijn schoen. En dat was het hoofd van Amieu. En dat was een gevaarlijk spel, zo heeft uh, Nijhuis ge, uh, besloten. En een gele kaart dus voor uh, deze Eusbilis, de invaller voor Mounir Hamdawi Die dus uh, zijn wandeling aan het verder maken is in het uh, Goffertpark. Balbezit voor Ziemling, goede voetballer. Speelt een uitstekende wedstrijd voor NEC. Lijkt me een overtreding, inderdaad, ook geconstateerd van Van der Wiel. Vrije trap omdat uh, Latuperissa La uh, onheus bejegend werd en van de wiel blijft praten, krijgt de gele kaart. Heeft geen gevolgen voor volgende week, maar toch, je moet altijd uitkijken met dat soort uh, zaken. En nu moet hij nog een keer bij uh, Nijhuis komen. En dan zegt Nijhuis, uh, kijk maar uit, anders krijg je nog een gele kaart van me. Als je zo door blijft gaan, hij krijgt in ieder geval de gele kaart. We gaan nog een vrije trap krijgen. Het kan nog uh, gevaarlijk worden, negen minuten te gaan. Vrije trap Schöne en Schöne kan het heel aardig en wat kan uh, Zomer bijvoorbeeld heel goed. Die kan koppen. Vlemens kan koppen en Nuiting kan koppen en die drie staan allemaal in de buurt van het strafschopgebied. Zullen zo dadelijk gaan inlopen richting keeper Kenneth Vermeer. De vrije trap moet genomen worden, zegt Nijhuis als ik op mijn fluitje heb geblazen. Een tweeman's muur. Kijken of Schöne de bal op het hoofd krijgt van een van de eerder genoemde spelers van NEC. 2-1, 82e minuut. Ajax leidt. Daar komt de vrije trap. Hij wordt met links genomen, wordt moeizaam weggekopt. en dan David hij raakt de bal half en dan is het gevaar even geweken voor Ajax. Maar het slotoffensief van NEC is begonnen. Wat heet, daar komt de kans. Oh, bijna een uiting die kan scoren na goed werk van zomer. bal blijft bij NEC en zo blijft het heel spannend. Nu een achterbal omdat de bal over de achterlijn blijft. Maar de laatste 7, 8 minuten blijven heel erg spannend bij NEC-Ajax. Ajax leidt nog met 2-1. Kan Heracles nog iets na die gemiste strafschop, Ronald van der Geer? 5,5 minuut nog. PSV nog altijd op een 1-0 voorsprong. Lange bal van Pasveer wordt op de rand van het PSV-strasse gebied door Rodriguez. Verlengd dan door Engelaar tot bij Bakal. Die kijkt eens wat om zich heen en denkt: ja, waarom risico nemen als ik ook terug kan naar Rodriguez? En Rodriguez doet dit ook goed, want die speelt Wuitenzaan aan aan de linkerkant. Die had nog wel een aardige combinatie gehad met, met uh, Labiat. En die combinatie werd net niet goed genoeg uitgevoerd. Anders had Wuiters recht doorgekund richting Pasveer En misschien wel de beslissende 2-0 binnengeschoten. Nu blijft de marge klein en blijft de hoop dus leven in Almelo. Maar dan moet Irak dus wel de bal hebben. En de team van Peter Bos kijken nu toe hoe PSV rondspeelt zonder echte drang naar voren. Oh, daar gaat de Engelaar rond de middellijn in de fout. Want die laat de bal van zijn voet glijden. En dan Kwanza, Armenteros en Feyenovic gevonden. Halverwege de helft van PSV. Steekbal richting het strafschopgebied. Ja, dan duikt Everton wel op achter Marcelo. Maar Marcelo kan die bal wegkoppen. Manolev de rest doen. Dat is het naar voren schieten van de bal richting Marcus Berg. Maar PSV houdt geen balbezit. Omdat Kwanza zich als een terrier opstelt en op de helft van PSV het balbezit herovert. Gaat mis bij Veinovic. Dan neemt PSV over met Bakal. Twee meter voor de middellijn. Diepe bal achter de laatste linie gelegd. Maar Ja, daar staat helemaal niemand van PSV. Dus kan pas weer die bal oprapen en hem meegeven aan Birga Martins. Ik kan me zo voorstellen dat het ontzettend veel energie kost. Dat wat Herakles Almelo al in de slotfase nog moet doen. In de wetenschap ook. Dat het al zo mooi had kunnen zijn. En dat het al 1-1 had kunnen staan in deze Wedstrijd. Door die gemiste penalty, dus van Overtoon. Armen Teros ontdoet zich van Rodriguez. Kan richting het strassopgebied. Komt dan Marcelo tegen. Dan is het duwen en trekken. Maar met name van Armen Teros. Dat is tenminste de beoordeling van Liesveld. En dus krijgt de PSV een vrije trap in het eigen strassopgebied. Nog vier minuten te spelen. En PSV via Juzark op een 1-0 voorspel. En dan nog even naar FC Twente. Dat in Doedigam tegen de graafschap blijft Richard. Doelpunt van Lansaat. 83 e minuut. Vrije trap nu voor de graafschap Twente. Dat niet de vorm heeft in deze wedstrijd. Maar dus wel de vorm. Wel de voorsprong. En daar gaat het om in deze beslissende fase van de competitie. Nog altijd wachten we op de vrije trap van Danny van Buis. Die kan dat goed. Slingert de bal. En dan komt daar de kopbal van Wormgoor van dichtbij. Maar recht op Michailov. Dat was toch weer een goede kans hoor voor de Graafschap. Maar Michailov stond op de juiste plek. Buis krult die bal. Prima in het strafschopgebied. Dan komt de bal een beetje achter Wormgoor. Maar kopt hij hem recht in de handen van Michailov. Dan weer Twente met een hoge bal richting Luc de Jong. De bal wordt onderschept achterin door de Graafschap. Maar niet goed weggewerkt en opgevangen door Leugers. De linksback Leugers naar De Jong. De Jong wordt verdedigd door Wormgoor. Paast de bal wel naar de linkerkant. Naar nou, landsaat maar weer geen goede aanval van Twente. Dat het in de tweede helft ook weer moeilijk heeft hoor, met de Graafschap. Maar dus wel door die prachtige call van Landsaat. De... ...voorsprong te pakken heeft en dus koploper zal blijven als het zo blijft. Een kopbal van, uh, aan de zijlijn van uh, Janko. Bal gaat over de zijlijn en zo blijft het na 84 minuten hier op de Vijverberg nog steeds 0-1. In al dat voetbalgeveld, er wordt ook gewoon gefietst trio. Ja, er wordt gefietst door één man, niet meer Rob Ruig. Ik zei het al, hij was uit koers genomen, maar hij weigerde af te stappen. En zojuist heeft een uh, agent op de motor heeft hem uiteindelijk van de fiets gehaald en aan de kant gezet. Dat betekent dat Rob Ruig de koers heeft verlaten, maar in de koers... Ook van alles aan de hand. Ploeggenoot van Rob Ruik van Vakant Soleil, Johnny Hogeland, demareert op de top van de Gulpenerberg. En trekt dan hard door. Hij kreeg even Iglinski met zich mee. Martin Kohler, renner van BMC. Maar die konden hem niet bijhouden. En die zijn nu in achtervolging op Johnny Hogeland, Die wel weer daarvoor aanzie ik gezelschap lijkt te krijgen. Er is een mannetje naartoe gesprongen. En dat betekent dat Hogeland in elk geval de finale van vandaag heeft geopend. Bovenop de Gulpenerberg. We hebben nog 27 kilometer te koersen. En EC Ajax en die houtkamp? Spannend, spannend, spannend. 2-1 nog altijd voor Ajax. Balbezit Anita. Anita naar Eriksen, die niet echt zijn stempel heeft kunnen drukken op deze wedstrijd. Anita weer in balbezit. Wordt flink op de huid gezeten. En Chatelle is de man die wint. Nog vier minuten te gaan in deze wedstrijd. 2-1 dus voor Ajax. En NEC probeert alles om nog een puntje te halen. Nu Chatelle weg. Chatelle gaat het strafschopgebied binnen. Moet de bal dan richting tweede paal geven. Mooi balletje richting tweede paal. En dan met heel veel moeite via invaller 0 gaat de bal over de achterlijn. En levert het een hoekschop op voor NEC. Vanaf de linkerkant. En zo blijft het maar spannend hier in de Goffert. En blijft het ook spannend in de competitie. Want als het zo blijft, dan zal Ajax dus goede zaken doen. Redelijk goede zaken. Blijft in ieder geval in de race om het Landskampioenschap. Schöne gaat de hoekschop nemen vanaf de linkerkant met het rechterbeen. En voorin natuurlijk weer de goede koppers. Nuiting zie ik richting eerste paal gaan. Maar de bal komt dan bij de Châtel. En gaat hij erin? Nee, nog niet. En in tweede instantie ook. niet. Is er Hens gemaakt? Nee. En het spel gaat verder op de doellijn. Werd de bal weggehaald. De bal wordt weer ingebracht. Komt hij voor de voeten van de NSC-speler? Nee. En met heel veel moeite Eriksen die hem uitverdedigt. En dermate goed uitverdedigd dat is nu aan de andere kant weg is. Twee 2 -3. 2 -3. 2 -3 tegen drie. Twee aarxieden tegen drie NSC-ers Met uh, uh, AMU tegenover zich. is nog altijd. is probeert hem binnen door te geven. En dan staat Soleimani buitenspel. Dit was de mogelijkheid voor NSC om op 2-2 te komen. Ronald van der Geer. Marcus Berg maakt 2-0 voor PSV en blaast het verhaaltje voor Heracles Almelo uit. En PSV doet dus wat het moet doen, namelijk winnen in Almelo. Balverlies is het van willi Overtoom op het middenveld en direct het omschakelen. Omdat Heracles natuurlijk vol op de aanvallende mode staat, geeft het alles weg achterin. En kan Marcus Berg, als hij gevonden wordt vanaf het middenveld door Engelaar, rechtstreeks door richting Basveer. Die dan uiteindelijk ook maar helemaal niets doet. Hem Berg op zich af ziet komen, geen overtreding durft maken maken, omdat hij geen rode kaart wil oplopen. En dan kan Berg richting de goal. Ja, de goal, die hadden wij ook nog wel gemaakt. Maar ja, je moet het wel doen. Je moet er staan. Het zal voor Marcus Berg prettig zijn. Het is voor PSV met name heel erg prettig omdat PSV nu toch gewoon op een 2-0 voorsprong komt. De drie minuten extra speeltijd zullen er niet meer toe doen. Plet is dan wel ingebracht bij Herakles, Maar het opportunisme dat Herakles wilde gaan uitoefenen in de laatste minuten. Dat is het niet gedaan nu. Het hoeft niet meer. Berg maakt het 2-0. PSV gaat hier winnen in Almelo. Gaan we weer naar Richard van der Made. Twente nog altijd op voorsprong tegen de Graafschap. 88ste minuut. 0-1 doelpunt van Landsaat. Vrije trap nu voor de Graafschap in de middencirkel. De Graafschap drukt wel. Maar heeft nog niet echt veel uitgespeeld. De kansen gekregen in de laatste 20 25 minuten, wel natuurlijk in het begin met die goal, of het schot moet ik zeggen van Barkas op de paal, maar verder eigenlijk ook niet nu Koyala misschien, die kan van afstand schieten, bal wordt geblokt door Brama en dan weer weggeroeid door Bayrami ook ingevallen bij FC Twente, bal over de zijlijn en dus weer wat secondewinst voor Twente, Preudom komt langs de zijlijn, is er nog niet helemaal gerust op, het lawaai hier in het stadion in Doetinchem wordt gemaakt door de Twente aanhang het publiek van de Graafschap stilgevallen, Broekhoff speelt de bal terug naar Waterman. Die neemt de bal wat mee op de helft van uh, de Graafschap. Speelt hem dan uh, naar uh, Bargas. Die draait goed weg bij zijn tegenstander. Dat kan leiden tot een, schot, een schietkans voor Bargas. Maar dat lukt niet. Nu de voorzet. Die is goed. En het doelpunt het doelpunt van de Graafschap wordt gemaakt. Dan toch door Rogier Meijer. Door Rogier Meijer van dichtbij oh, oh, oh, oh, oh. Wat een klap voor FC Twente. En dit kan natuurlijk wel eens bepalend zijn voor Twente in de competitie want het is Meijer die namens de graafschap. En misschien is het ook wel verdiend. Want de graafschap heeft zoveel goede kansen gehad in deze wedstrijd. Voorzet van Bargas vanaf de rechterkant. En helemaal ongedekt staat hij daar. Hij scoort bijna nooit, Rogier Meijer. Maar nu, de verdedigende middenvelder van de graafschap, doet hij het wel. Prachtig aangesneden voorzet van Bargas. En Meijer staat daar dan helemaal vogeltje vrij. En kopt de bal achter Michailov. Wat een dreun voor Twente in de slot van. ...de fase van deze wedstrijd. 1-1 op de Vijverberg. Drum voor Twente. Eens kijken hoe het met Ajax verloopt. NEC Ajax, Andy. Nou, er zijn heel wat Ajax-supporters die een ra radiootje bezig hebben. Hoor. Want ze stonden allemaal te juichen op het moment dat er gescoord werd bij de Graafschap. Het is hier uh, 2-1. Nog altijd uh, voor Ajax. Het spel gaat nog verder... Uh, maar we krijgen nog een aantal minuten bij een wissel. Aan de zijkant bij Alex Witanic komt voor Soleimani. Even snel naar uh, Gio Lippens. Gio, wat is er? Het blijft een linkerkoers koers voor die Amsterdam Gold Race. We zien het heel erg vaak. Niet alleen door die bochten gewegen, Want het gebeurt op een hele brede provinciale weg. En ineens liggen daar twee man van uh, de Leopardploeg uit Luxemburg op het uh, asfalt. Frankslek en Fabian Cancelara. Cancelara had toch ook wel een van de outsiders voor deze koers. Hij heeft al zo geweldig goed gereden in alle grote klassiekers dit jaar bijna allemaal ereplaatsen behaald en hier zou die misschien wel eens de outsider kunnen zijn omdat iedereen philippe gilbert tip voor de overwinning in de amsterdam-gold race kanselara inmiddels wel op de fiets en als hij één ding kan dan is het achtervolgen het is een tijdrijder puur sang. en zijn ploegmaats kop die drukken nu het tempo in het peloton die zorgen ervoor dat Cancellara weer kan bijkomen raakles psv is afgelopen 0 2 geworden wat doet de koploper in Doetinchem? Richard. Tot nu toe niet veel. Drie minuten in de extra tijd. 1-1 de stand. Ik moet erbij gaan staan. Want alle mensen hier in Doetinchem zijn er ook bij gaan staan op de hoofdtribune. In de slotfase van dit prachtige duel. Want dat is er natuurlijk wel meeslepend. Poupon nu de spit van de graafschap in balbezit. Houdt hem goed bij zich. Speelt hem dan aan de rechterkant naar Kujala. Die heeft wat ruimte. Probeert Barkas te bereiken. Dat mislukt. Dan toch weer Poupon. Randje strafschopgebied wordt verdedigd door Leugers. En dat gaat goed. En dan mis de uitbraak voor Twente met Brama, Brama, Landzaad. Landzaad met de hoge bal richting Janko. Janko is kopsterk, legt hem klaar voor Luc de Jong. Luc de Jong gaat dan het strafschopgebied in. Maar wordt goed uitverdedigd daar achterin door Buis en Frenkel. Veel rust aan de bal. En dan Sebens, zojuist ingevallen bij de graafschap. Paas de bal, daar waar de ruimte ligt. Aan de rechterkant, Jury Rozen. Er wordt geklappen, er wordt gezongen door de aanhang van de graafschap. Want iedereen is blij natuurlijk met dit punt. Maar oh, oh, oh, wat een klap voor voor FC Twente Als het blijft zoals het nu is, 1-1, dat zou wel eens hele vervelende consequenties kunnen hebben voor de regerend landskampioen. Nog een keer wordt die bal er hoog in gepompt in de extra tijd door FC Twente. Natuurlijk het hoofd zoeken van Janko. Dan moet Ruiz achter die bal aan, maar Purl-Frenkel is snel. Frenkel wint dat duel ook van Ruiz, die me echt tegenvalt vandaag. Maar Frenkel levert in bij Brahma. Brahma dan weer naar Ruiz. Hij had één goed moment, Brian Ruiz. Gaat nu het strafschopgebied in, probeert het zelf. Maar lift de bal hoog over. En ook ver naast bij de goal van Waterman. En zo gaan er weer wat seconden verloren voor Twente. 1-1. De koppie's als ik kijk naar de achterste vier bij Twente. Een beetje naar beneden. Douglas, Wischeroff, Tiendali, Leugers. Ik heb niet het gevoel dat ze er nog veel vertrouwen in hebben. Want de graafschap is oppermachtig in de slotfase. Hoge bal gaat richting Roze. Richting Barkas ook. Maar er is gefloten voor een vrije trap. En dus heeft Twente weer haast. Michailov rent naar die bal toe. Om de vrije trap dan snel te gaan nemen. Maar, maar dan is daar al het eindsignaal van scheidsrechter Van Hulten. Nog voordat de extra tijd echt is verstreken duikt Preudom direct de katacomben in. Is het Landsaat die met het shirt over het gezicht gebogen ook afhaakt. Twente laat hele hele dure punten liggen in Doetinchem op weg naar misschien wel het kampioenschap. Maar dat kampioenschap is na vanmiddag ineens weer ver weg. Want Twente wacht nog twee hele, hele lastige uitwedstrijden... bij ADO Den Haag en ook bij Ajax. Vanmiddag in Doetinchem wordt het 1-1 tegen de Graafschap. En de andere uitslagen. Dus de Graafschap Twente 1-1. Herakles PSV 0-2. en EC Ajax 1-2. Dat betekent dat PSV met 65 uit 31 aan de leiding gaat. Twente heeft er ook 65 uit 31, maar een slechter doelsaldo. En op één punt op de derde plaats Ajax 64 uit 31. Volgende week zondag wordt vervolgd. ja. RKC-Kambuur trouwens. In de, de Jupiler League is 4-0 geworden voor RKC. En nog heel even over dat Andries Jonker-effect. of 0 4-0 bij de rust. Het is... Uh, Bayern München <laughs> leidt met 4-0 uh, bij de rust tegen Bayern Leverkusen. De wonderen zijn de wereld niet uit. Nee, we gaan ons richten zometeen vanaf half vijf op Feyenoord, Willem II. Maar nog natuurlijk op de Amstel Goldrace. Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Dijssel Bosweg, daar zijn we inmiddels aan begonnen. We zijn begonnen met één koploper, een man, die we dit seizoen al vaker op kop hebben zien rijden. Dat doet het vaak hoor. ...in de E3-prijs zagen we hem op kop rijden... ...in de ronde van Baskeland uh, lang op kop... ...en nu doet hij het weer, Bram Tankink... ...hij uh, heeft een uh, mooie ja, seizoensstart... Uh, ...laat zich in ieder geval zien... ...is aan zijn uh, derde, misschien wel vierde jeugd begonnen... ...en hij rijdt nu alleen aan de leiding... ...maar het gaatje is niet groot... ...want vlak daarachter daar rijden de mannen van Leopard hard. ...de IJzerbosweg, we weten het allemaal... ...het is uh, de berg waar in het verleden zo vaak de beslissing viel... ...in ieder geval de voorbeslissing... ...Michael Bogert vond het zijn favoriete klimmetje... ...hier trok hij altijd hard door. En hier wordt Bram Tankink ook teruggepakt door de eerste mannen in dat achtervolgende peloton. We weten ook dat Fabian Cancellara nog steeds op achterstand rijdt. Dat Frank Sleks inmiddels van fiets heeft moeten wisselen. Dat hij ook een achtervolging rijdt. En zo gebeurt er van alles in die Amstel Gold Race. Sebastian, jij zit voor dat peloton op die beklimming van de IJzerbosweg. Ja, prachtig om te zien als ik achterom kijk. Dan zie ik al die renners ja, bijna dansend naar boven. Maar het zal niet meer dansen zijn met een glimlach in de laatste 20 kilometer. Het is afzien, afzien op dat eerste steile stuk. En dan dadelijk dat bochtje naar rechts en een bochtje naar links. En dan komen ze tussen dat vele publiek... komen ze op dat hele steile stuk in die bebossing van de IJzerbosweg. En daar komen ze dan allemaal aan. Ze gaan van links naar rechts over de weg. Veel rijders die proberen daarom te versnellen... om te accelereren op die IJzerbosweg. Maar zoals ik het hier kan zien vanuit mijn positie... is er nog niet echt iemand ingeslaagd om echt een grote forsing te voeren... op de dit monument toch altijd in de Amsterdam Goldrace, de IJzerlosweg. Het gaat wel omhoog voor het tempo. Het gaat wel omhoog hoor, het tempo. Het is Alexander Kolopnef die probeert weg te rijden daar uit dat peloton. Voormalige renner van Rabobank, Russisch kampioen. En hij krijgt een van de renners van Vacan Soleil met zich mee. Is dat Leukemans die daar in het wiel meedanst? Dan kijken we daar achteraan of daar nog meer favorieten zijn. We zagen zojuist Robert Geesink ook goed zitten in die beklimming van de IJzerbosweg. Toch wel een van die zware beklimmingen in het Limburgse land. En dan zie je het breken erachter. Jawel hoor, Geesink kan ook met de moed van op aanhaken. Want die die zien we daar met dat lange lijf in achtste, negende positie. Zien we hem als een van de laatste in dat hele kleine groepje aansluiten. Het zijn acht man die los zijn, daarachter drie man. En dan komt de grotere groep aangevoerd door Alexander Vino -Kurov. We zien Chavanel daar nog in het wiel rijden. En zo gaan we steeds verder naar achter. Maar de koers is in ieder geval begonnen op 20 kilometer van de streep. <tijd> We maken even plaats. De Amstel Gold Race, Gio. Ja, de man op wie iedereen hier zit te wachten. Philippe Gilbert gooit het op dit moment. Gooit hij nou, de knuppel inderdaad in het hoenderhok. Hij rijdt weg nadat ze boven zijn gekomen op die IJzer Bosweg. En we zien het op dit moment niet helemaal goed. Hij krijgt in ieder geval een mannetje van Leopard met zich mee. Laten we eens even kijken wie dat is. Is dat Jens Vogt die daar mee springt? Ik geloof het wel haast dat die daar mee rijdt. Die hele grote Duitser, dat die kan aansluiten bij Philippe. Nee, het is helemaal Gilbert niet. Het is Van der Broek die probeert weg te rijden. Nu zien we het goed. Jurgen van der Broek, dat is de man van Omega Pharma Lotto. En dan begrijp ik het wel een beetje. Gilbert, die houdt het kruid nog droog. Want die weet in ieder geval dat als ze met z'n allen aankomen bij de Kouberg dat hij een hele goede kans maakt om deze koers te gaan winnen met zijn jump. Dus houdt Gilbert zich nog rustig. En stuurt hij een van zijn ploeggenoten naar voren. Jurgen van der Broek heeft in ieder geval het bal geopend. Sebastian, waar zit jij? Ik zit in het stof. Goeie. Morgen zegt heeft... de Even een auto voor ons vol door de berm. Die had het niet onder controle. En dan kijk ik weer achterom op die smalle weg. Daar komen ze van de broek teruggepakt inmiddels. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nou, man of 20 schat ik zo'n beetje in vanaf deze zijde. Met een uh, seconde of 10 voorsprong op de eerste achtervolgers. Dan gaan zij nu die bocht door. En ik zie nog best wel wat rabo-shirts daar volgens mij uh, voor in. Ik dacht er een stuk of drie geteld te hebben als ze uh, de weg linksaf op zijn gereden. Geesink zit er in ieder geval bij. En dan gaan we naar de volgende beklimming nog drie te gaan. De Vromberg, dat is de volgende waar we naartoe gaan. Daarna de Keutenberg en natuurlijk de finishklimmen op de Kouwberg. Die groep van de man of 20 met Geesink. Lichtjes los dus. 12 seconden is het tussen de IJzerbosweg en de Vromberg. Op weg naar het NOS-journaal van half vijf. Zometeen is dus het gevolg van die Amstel Goldrace. En dus ook Feyenoord-Willem 2. Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk dat ongeveer zo.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 U bent nog niet helemaal tevreden, zie ik. Vooruit doen we er nog een golf bij. Nu tijdelijk ruim 2000 euro voordeel op het stijlpakket bij aanschaf van een golf naar keuze. Kijk voor meer pakketvoordeel op verrassendvolkswagen.nl Radio 1, het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn al zeker 35 doden gevallen bij tornado's... die de zuidelijke staten al drie dagen teisteren. Er zijn ook overstromingen en er vallen soms hagelstenen zo groot als grapefruits. In North Carolina zijn de afgelopen dag meer dan 60 tornado's geteld. Bij de Franse grensplaats Monton is een trein uit Italië tegengehouden... omdat er illegale Tunesische immigranten in zouden zitten. Tunesiërs kunnen sinds kort vrij door de Schengenlanden reizen... omdat ze in Italië tijdelijke verblijfsvergunningen hebben gekregen. Van Italië dus. Veel Europese landen zijn daar niet blij mee. België heeft daarom de grenscontroles al verscherpt. In Woerden hebben overvallers gisteravond een gezin opgesloten in de kelder van hun eigen huis. Eerst sloten ze de oppas en twee kinderen op en toen hun vader en zijn vriendin thuiskwamen, werden ook zij naar de kelder gestuurd. Het dochtertje van vier dat boven lag te slapen en niets had gemerkt kon vanmorgen haar familie niet meer vinden en zocht daarom hulp bij de buurman die de politie belde.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 Het is een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het is op dit moment uh, 15 tot 18 graden. Ik geef toe dat in het noorden was er vandaag wat tegenvallend met nevel en mist in de buurt van de Waddenzee. Maar dat gaat verdwijnen hoor. Uh, niet vanavond nog. Vanavond is het uh, helder. Het is, koelt af tot 10 tot 15 graden. En vannacht ontstaat er met name in het noorden van het land nog wat mist. En het wordt een graad of 6. Voor de rest zijn er flinke opklaringen. Dan hebben wij morgen overdag redelijk wat er zullen ongetwijfeld stapelwolken zijn. Maar ik denk dat de mist en de nevel, dat die ook in het noorden van het land gewoon geheel optrekken. Aan de kust wordt een graad of 17, landinwaarts wordt 19, 20 graden. Er waait een matige oostelijke wind, kortom een fantastische dag. En dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag verandert er heel weinig. De enige echte significante verandering is dat de temperatuur dan vrijwel overal boven de 20 graden komt. AMB ah, Verkeersinformatie. Al de hele dag een file op de A1 Amersfoort naar Amsterdam. Tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soest, 2 kilometer. Dat heeft te maken met de wegafsluiting daar. Verkeer wordt omgeleid via Almere. Op de A2 amsterdam nembos tussen Maarse en Knoop het Oude Rijn, twee kilometer. En er is ook vertraging voor verkeer van Amsterdam naar Den Haag. Zowel op de A4 als de A44 staan files. Op de A4 staat bij Soeterouderijn Dijk 4 kilometer. En op de A44 voorwassenaar 3. Okay. Rio over half vijf kruiddampen van de top van de competitie opgetrokken. wordt Willem 2 inmiddels begonnen, maar wij gaan fietsen. De Amstel Gold Race nadert en zit in zijn beslissende beslissende fase, Rio. Je kunt het toch wel het klassieke beeld noemen in zo'n Amstel Gold Race. Na de IJzerbosweg een uh, grote kopgroep. Mannetje of, nou het zullen het zijn, 25 zo'n beetje. Die hebben aangesloten bij die aanval van Jurgen van den Broek. Want hij was het die uiteindelijk uh, de slag uh, probeerde te slaan daar uh, in die beklimming. We weten dat... Uh, Philippe Gilbert zit. We hebben Oscar Frere gezien voor Rabobank. Dat is een gevaarlijke klant hoor. Als die mee aan de voet van de Kouberg wordt afgezet. Paul Martens voor Rabobank zit daar ook bij. Dat is die Duitser uit de Rabobank-formatie. En natuurlijk ook Robert Geesink. Johnny Hogeland hebben we gezien. De man van Van samen met Björn Leukemans. En dan zagen we ook Andy Schleck samen met Jacob Vogelzang zitten. En Daniel Moreno van Katusha. En nog wat andere namen. Maar het is moeilijk om op dit moment het overzicht te krijgen in de koers. Terwijl ik... Ook meen uh, Vinokurov te ontwaren daar uh, in die uh, groep. Die zit daar zo'n beetje aan de staart van de groep. Alexandre Vinokurov die dan uh, ook uh, de aansluiting daar heeft uh, gekregen. We hebben nog maar 14 kilometer te rijden. We zitten tussen de IJzerbosweg en de volgende beklimming. Op weg natuurlijk naar de plek waar de altijd de slag viel, de Keutenberg. Daar gaan we bijna naartoe. Ze zitten bijna op dat uh, brede stuk. Daar draaien ze inderdaad rechtsaf. Volgens mij is het uh, Van de Broek, in ieder geval een van de ploeggenoten van Gilbert, die daar als eerste door de bocht komt. Op dat brede stuk, dat laatste brede stuk, richting de keutenberg dus. Dus hij doet daar veel werk. En we zagen ook een Rauwe renner daar goed voor in zitten. Daar komen ze aan, inderdaad. Op weg dus naar die Keutenberg. Dadelijk linksaf zijn de mannen van Gilbert die inderdaad het meeste werk doen. Terwijl nu de politiewagen een beetje in de weg zit. Ja, iedereen moet nu uh, gas geven, moet nu veel sneller rijden dan dat ze doen. Want we gaan dus naar dat uh, belangrijke punt toe in de koers. Daar draaien ze dadelijk uh, de bocht om. En dan gaan we dat smalle gedeelte op richting die hele hele steile Met die groep van zo'n 20 man dus aan de leiding. En al nou het voetbalgeweld van vanmiddag. De Graafschap Twente 1-1. Herakles PSV 0-2. En NEC Ajax 1-2. Hebben we ook nog een toetje, een achterafje. Feyenoord, Wilm 2. laatste wedstrijd van deze 31 e speelronde. In Rotterdam, Bas Tegeler. Het had 1-1 kunnen zijn. Het is 0-0 na 4 minuten. Want al na seconden, terwijl de Feyenoordverdediging goal zijn we al begonnen, had Willem II dat beter in de gaten. Ontsnapte Richters zijn voorzet via de hand van keeper Mulder. Nog bijna op het hoofd van Janga. Maar die kon er net niet bij komen. Dat was echt na 11 seconden. Toen Willem II met 1-0 voor had kunnen staan. Maar dat dus niet deed. En zo even een knappe knal van Ver. Die uiteindelijk de bal vanaf een meter of 16. Net naast het doel van Willem II schiet. Wat problemen over en weer. Leerdam, die wat problemen heeft met de knie... kan bij Feyenoord niet spelen en wordt rechts achterin vervangen door Mokotjo. voor het overigens hetzelfde elftal als waarmee Feyenoord vorige week Utrecht van de Mat speelde. En Willem II, dat uh, heeft nogal wat problemen. Vooral achterin, Swinkels natuurlijk nog altijd geschorst. Halilovic, zijn vervangen vorige week, heeft problemen met de enkel. En kan uh, niet spelen, dan zou Van der Heijden dan maar worden neergezet... maar die blijkt plotseling problemen met de knie te hebben, zodat we nu een omgebouwde verdediging van Willem 2 zien waar Lampie normaal rechtsback in het centrum opduikt en Gravenbeek normaal tenminste bij Willem 2 normaal middenvelder nu rechtsback is. Kortom voldoende te repareren voor Den Beitel, want dus niet meer voor Heerkers maar wel voor John Veskens die nu de basis is bij Willem 2 nadat Heerkers dat dus niet meer is. Vijf minuten gespeeld. Feyenoord Willem 2 het opent levendig in een zonnige en volle Kuip. Het is 0-0. Amstel Goldrace, 13 kilometer. Kuitenbijten, Schio. Fio. Kuitenbijt, hoor. 23% uh, die Keutenberg. En dat is een uh, hele pijnlijke. En dan zie je dus de man die dit werk heel goed aan kan. Joaquin Rodriguez, die demareert daar. Maar hij heeft toch echt niet de adem om weg te komen, hoor. Want we zien dat blok van Omega, van Malotto. Zien we erachter? Die zitten daar met uh, vier man in totaal: Geddox, Jelle van Endert, Jurgen van der Broek en Philippe Gilbert. We hebben vier man van Rabo. Met Frère, Geesink, Martens en Tankink. Maar uh, op de Keutenberg. Slaat dat geheel alweer uit elkaar. En dan krijgen we toch wel weer verschillen. En dan ben ik benieuwd of Rodriguez een gaatje krijgt hoor. Want wij kijken nu naar de passage daar zo'n beetje. En dan zien we daar dat blok van Omega Pharma Lotto. Twee man op kop rijdend. Die proberen dat gat zo klein mogelijk te houden. We weten dus ook dat de Nederlander Johnny Hogeland daar in elk geval ook nog bij zat. Jurgen Leukemans zat erbij. Koenigo zat erbij. Dat zijn mannen die allemaal in die oorspronkelijke koproep zat. Nu zien we. Kolopnef in de achtervolging. Dan ben ik benieuwd waar die zit. Of die inmiddels al in de buurt is gekomen van de man die weggesprongen was. Van Joaquin Rodriguez. En die krijgt dan een man in het wiel. En dat zou dan eventueel Andy Schlek moeten zijn die dan de aansluiting heeft gekregen. Want ook die zat in de kopgroep. Daarachter dan weer een groepje. Nou, een groepje wou ik zeggen van zes man. Daar zie ik allemaal weer mannetjes aansluiten. Dat betekent dat die complete kopgroep zo meteen weer samen smelt. En dat het allemaal wachten is straks op de Kouberg. Of gebeurt er tussen de Keutenberg en de Kouberg straks nog wel eens iets? Sebastian. Wij zien inderdaad die samensmelting gebeuren op dat plateau... ...na de Keutenberg waar de wind een beetje mee waait. Twaalf man hoor ik nu dat het er in totaal zijn die daar aan de leiding rijden. En als ik omdraai dan zie ik inderdaad die twaalf man aankomen. Dus er is wel weer een schifting geweest. Een aantal renners is er af. Maar de grote schifting lijkt er nog niet te zijn, Gio. We krijgen weer een aanval, hoor. We krijgen een aanval van And die slek, uh, de jonge man uit uh, de, de, de ploeg van uh, Leopard, het jongere broertje die uh, nu wegrijdt en dan even achterom kijkt en ziet dat er een gaatje komt hoor hij rijdt weg op de plek waar we vooraf misschien wel Fabian Cancellara hadden verwacht, als die die pech niet had gehad, dan had dat zomaar gekund want Cancellara is natuurlijk de tijdrijder bij uitstek en dat plateau daar na de Keutenberg in de richting van Valkenburg is bij uitstek geschikt voor tijdrijders, Dan kan Jelle van Endert op kop van die achtervolgende groep voor Filip. Gilbert wil al het werk doen, maar daar komen ze niet echt dichterbij nu hoor, want ook Andy Schreck heeft leren tijdrijden in de loop der tijd. We zien Leukemans daar in derde positie. Dan is het Kolobnev. Dan kijken we naar Oscar Freire die daar achter rijdt. We zien Rodriguez dan daarachter. Dan zien we een man van Team Sky die daar ook nog de aansluiting heeft gekregen bij die groep. En we zien Jacob Fugelsang er nog bij zitten. Kijken we weer verder naar achter. Daar zit dan Robert Geesink. Die zit in het gezelschap van Paul ...en zo gaan we achteraan in die groep. Maar daar zitten ze allemaal nog te wachten. Vakant Soleil zien we daar ook nog rijden. Johnny Hogeland als laatste in die achtervolgende groep. Zij proberen het gaatje dicht te rijden op Andy Schlek. Maar dat gaatje is 10 seconden. Dat is niet veel, Sebas. Nee, het, het is niet veel. Maar hij heeft nu wel goed de tretten te pakken. hoor. Op dat plateau nog steeds richting de bocht rechtsaf. En dan gaan we weer langzaam, maar zeker tussen de weilanden door. Wat meer in het bewoonde gebied terechtkomen. En die bocht dadelijk naar rechts, waar wij nu doorheen gaan... ...geeft mij natuurlijk een mooie gelegenheid om weer even de stopworts in te drukken. Andy Slek kijkt achterom. Ik heb het idee dat het gaatje inmiddels wat meer is geworden dan 10 seconden. De stopwatch loopt, daar komt de achtervolgende groep... ...waar Philippe Gilbert één knecht op dit moment op kop heeft zitten... ...en zelf volgens mij ook het werk doet. 12 seconden, de voorsprong van Andy Slek op de achtervolgers. Twee ploegen met allebei een missie, een totaal verschillende missie... ...of is het misschien meer hoop? Feijde hoort aan Willem II, Bas Nou, voor wel, Willem 2. Ik denk dat Feyenoord nog zeker gezien de uitslagen ook van vanmiddag nog echt kan uh, blijven rekenen misschien wel op play-offs. Want daar kan de ploeg bij winst vandaag echt dichtbij komen. Feyenoord komt, Feyenoord valt aan, Bij Naldem krijgt de bal net niet mee. Dan is nog wel een deel van het elftal onder wie Meeuwers paraat in het Tilburgse strafopgebied om daar de nodige assistentie te verlenen. En levert dat uiteindelijk nog een hoedschop op, omdat in de ogen van de Belgische scheidsrechter Diering Levchenko de bal het laatst heeft geraakt. En zo mag Feyenoord zich dan toch met koppers en al verzamelen in dat Tilburgse strafschopgebied... ...na een openingsfase die ik al omschreef als levendig. Vervolgens heeft dat levendige wat plaatsgemaakt voor een start waarbij Feyenoord niet zozeer levendig en energiek speelde... ...maar wel de bal had en Willem II terugduwde op de eigen helft. Echte kansen behalve dat schot van ver zijn er nog niet geweest, maar nu met een hoekschop kan dat wel. Als de lange mensen mee zijn, Martins Indy wil koppen de linksback, maar komt er niet aan toe. De bal wordt uitverdedigd door de Tilburgers opnieuw... Kan Feyenoord wel overnemen en opnieuw komt de bal dan van de rechterkant voor. Dit keer wordt hij weliswaar half en vallend uitverdedigd door de man die dus in het centrum staat bij Willem II. centrale trainer Lampi, de Fin. Maar kan Feyenoord opnieuw overnemen, zeg maar ter hoogte van de middenlijn. Maar blijkt aan de andere kant van het veld dat die bal dan toch net via het been van Bokotje over de zijlijn is gegaan. En dat Willem II even op adem kan komen. Na 10 minuten bij 0-0 stand. Nogmaals in herinnering geroepen de ongelooflijke kans die Willem II echt al na een paar seconden in de wedstrijd kreeg. Vanaf de aftrap. Richters weg aan de linkerkant, zijn voorzet via de hand van Mulder, net niet tot bij Janga. Want dat had een uh, geheide goal geweest, mocht hij daar met het hoofd zijn bijgekomen. Geknoei op het middenveld nu, waarbij Feyenoord zichzelf nadrukkelijk schuldig maakt aan wat lakoniek voetbal. En uiteindelijk Willem II er een vrije schop aan overhoudt, 10 meter over de middenlijn. En nu ook de Tilburgers voor het eerst sinds dat moment in de eerste minuut van de wedstrijd ook weer eens mogen gaan kijken hoe Mulder in zijn fel oranje trui er ook weer van dichtbij uitzag. De keeper. Van Feyenoord. Bal vanaf de linkerkant gaat voor het doel komen. Biemans is mee. Dat is een lange centrale verdediger. Levchenko is mee, maar de bal in de handen van de keeper. En Mulder vangt 11 minuten op de klok in de Kuip. 0-0 Feyenoord, Willem 2. Andy Schlek ging het proberen, Gio Lippen. Het zou geen slechte naam zijn op het lijstje? Nee, het zou een geweldige naam zijn op het lijstje. Want ik heb het er maar weer eens even bij gepast. Afgelopen tien jaar, Erik Dekker natuurlijk, tien jaar geleden. Daarna Bartoli, Vino Kurov, Diluca, Luca, Schlek. Maar dan het broertje, Frank Schlek, Schumacher, Koenigo, Ivanov en Gilbert. De winnaars van de afgelopen jaren. Andy Schlek past prima in dat rijtje. Maar of hij de kans krijgt, ik wagen te betwijfelen hoor. Want het gaatje loopt terug. Het is nog maar zeven seconden. En dat betekent, Sebast, dat ze hem bijna te pakken hebben. We hebben hem inderdaad bijna, ook in de laatste zeven kilometer van deze Amstel Goldrace. Zou natuurlijk wel een stunt zijn op de dag dat zijn broer valt, dat Cancellara, ploegenoot ook gevallen is. Terugkeert en vervolgens een uh, probleem had met de fiets. Dat dan, en die Slek, uiteindelijk toch nog voor een glimlach zorgt bij Leopard. Maar ik kijk weer even achterom. En dan zie ik Slek in de vetten, daar inderdaad aankomen als we schulder inmiddels door zijn gereden. Daar komt Slek aan. En het verschil, ja, dat gaat een beetje heen en weer tussen de de zeven en de tien seconden heb ik het idee op dit moment schulder. Dat uh, het dorpje heeft hij inmiddels achter zich gelaten op weg naar de laatste zes kilometer. De koploper dus, aan die slek. En Johnny H. heeft zich op kop van het achtervolgende peloton genesteld. Johnny Hogeland. hij heeft het tempo overgenomen. Want het lijkt erop dat de Rabo-mannen in die achtervolgende groep... dat die besloten hebben om niet mee te werken in de achtervolging. Je zag zojuist wat discussie. Met name van Philippe Gilbert in de richting van de rabo renners Van jongens, draaien jullie nou ook eens even mee. Maar ze weigeren, want ze hebben Oscar Freire erbij. We zien Geesink erachter erbij zitten. Samen met in ieder geval Paul Martens. Ik zie ook, dacht ik, Ben Hendricks van Shack. ...die ik daar nog tussen zitten. Net als Simon Gerrans de man van Team Sky. En dan zie je dat het gaatje kleiner en kleiner wordt. Maar ja, uiteindelijk, de klok wijst aan dat het niet echt veel kleiner wordt. Jawel hoor, vijf seconden is het verschil nu tussen die koploper, Andy Sleck en die achtervolgers. Dus komen ze erop of komen ze er niet op, Sebastian? In de laatste zes kilometer, als wij iets vaart moesten maken omdat we ijzeren binnen gaan rijden... ...ik draai me weer om. Ja, er komt Sleck Hij rijdt nog altijd alleen aan de leiding. Hij rijdt nu dat plaatsje ijzeren in... Ja, en dan draait de weg helaas eventjes naar links... waardoor ik zelf niet meer kan timen. Maar het zijn dus maar heel weinig seconden. De voorsprong van Andy Slek, die het tempo er nog wel goed in houdt... wat in dat ijzeren met die smalle wegen in de bebouwde kom... houdt hij er nog een tempo op na van zo'n 60 kilometer per uur... tussen de 50 en de 60. Laat ik het niet te veel overdrijven. Maar het is een mooie snelheid op weg naar de laatste 5 kilometer... het dorpje Sibinadits. Inmiddels kwart voor vijf. De laatste wedstrijd van deze speelronde wordt Speelt in de Kuip in Rotterdam. Feyenoord, Wilm 2. Bas. Kwartiertje op de klok. 0-0 stand. Een flikke overtreding van uh, Pereira op Ver. Die uh, behoorlijk wat pijn heeft. Maar inmiddels wel weer is gaan voetballen. Terwijl Miyaichi zijn tegenstander Gravenbeek probeert erbij te komen. Nou, dat lukt eigenlijk wel half. Heeft dan toch de assistentie van anderen nodig. Die komt er. Martins Indi, De bal voor de goal. Iedereen springt op, niemand wil naar die bal toe. Dat oogt ook weer laconiek, niet voor het eerst. Dan kan Willem 2 makkelijk uitverdedigen en komt de bal opnieuw bij Martins Indy voor de voeten. En die voelt zich dan toch door Hakola wat opgejaagd. En vanaf de middenlijn schiet hij de bal terug naar zijn eigen doelman, Mulder. Die het dan maar probeert via de andere kant, waar Meuwers nu vanaf het middenveld de bal komt halen. En ineens een diepe bal geeft naar Castanjos, die kijkt naar de grensrechter en zegt... ...hé, hey, de vlag blijft naar beneden, dan zet ik alsnog aan. Maar op het moment dat hij dat doet, zegt de grensrechter buitenspel... Daar heeft hij gelijk in, maar Castanjos zal even een fractie van een seconde hebben gedacht dat hij weg kon. Op jacht naar het doel van Kujovic, die nu dus een vrij schot mag nemen. Nadat dat Castanjos wel degelijk is teruggevlacht. Feyenoord heeft dus een fase gehad in het begin van de wedstrijd waarin het wat vurig oogde. Dat is in de tien minuten daarna niet meer het geval geweest. Wel de bovenliggende partij, maar geen grote kansen tegen Willem II. Het is 0-0. Dan gaan wij ons opmaken voor de slotkilometers. Andy Schlek probeert nog altijd de grote namen achter zich van zich af te houden. Helpers weg, alle ruimte voor Sebastian Timmerman en Gio Het is de manier waarop zijn broer een aantal jaren geleden in 2006 de Amsterdam Cold Race won. Je moet gewoon proberen weg te rijden daar op dat plateau naar de Keutenberg. En laat de anderen dan maar achtervolgen. We zien met name dat het werk gedaan moet worden door de ploeg van Gilbert. Die nog maar één mannetje erbij heeft. En we kijken... Nee, twee Mannetjes zijn het. Want uh, het is. Nee, Gilbert die schuift nu uh, zelf uh, weer op. Naar kop van het peloton. Het gaat hem allemaal uh, niet uh, snel genoeg. We zagen ook twee man van Vacans. Soleil, Leukemans en Johnny Hogeland. Bij het uitrijden daar van dat plaatsje Schulder. En dan zijn ze met die achtervolging uh, begonnen. Terwijl uh, Schlek inmiddels in de afdaling is van de Sibbe Gruppen, Ze zijn dus alweer een stukje verder. Ze zijn Sibbe zojuist uh, voorbij. En dan is het gaatje niet groot hoor. Maar die man alleen. die kan natuurlijk lekker door die bochtjes zeilen. Ja, maar het is zeg maar 100 meter hoor. En die afdaling van die Sibbegrubben voor Andy Slek op die 12 achtervolgers. Als ze tenminste nog bij elkaar zijn, dat kan ik op dit moment eventjes niet zien. Want we zitten tussen de bebossing. Daar komt Andy Slek aan op weg naar de laatste drie kilometer. Het lijkt een beetje te breken in die achtervolgende groep. Ze zijn dus niet met z'n allen bij elkaar. En we zien Oscar Freire daar in ieder geval wel nog slim bij zitten. Die zit daar in het derde wiel van een groepje van vier achter, vijf achtervolgers. Want daarachter zit nog een uh, renner. En die achtervolgers zijn ook bezig met die afdaling. En komen nu op de grote weg richting Valkenburg. En dan is het pokerspel uh, ongetwijfeld uh, begonnen tussen de achtervolgers. En uh, uiteindelijk uh, Andy Schlek, Jacob Voegelsang daar uh, in het wiel van uh, Philippe Gilbert... Dan zien we daarachter, ik, nou, ik kan het niet helemaal zien of het Hogeland of uh, Leukemans is. Daarachter in ieder geval uh, Oscar Freire en Geesink, ja, die heeft even een gaatje moeten laten. Maar dan rijdt er rijdt nog steeds een man alleen. En dat is uh, Andy Slek die uh, de bocht naar rechts inmiddels heeft gemaakt. En uh, de rotonde goed heeft genomen. En vijf seconden, vijf seconden voorsprong heeft nog op die achtervolgende groep. Maar hij rijdt er nog altijd door in zijn eentje in die straten van Valkenburg. Andy Slek. Is het nog voor Andy slekken Ik kijk naar Andy slekken en zie je ook daar de achtervolgers aankomen. Nog uh, steeds, nee hoor, ze zijn weer bij elkaar gekomen. Want het gaatje wordt dichtgereden door Paul Martens. En dat betekent gewoon dat we weer 12 achtervolgers hebben. Ja, het zou het tempo wel weer eens kunnen gaan drukken in die achtervolgende groep. Want dan gaan ze natuurlijk weer naar elkaar kijken. Dan is het niet meer blind doorrachen. We zien ook nog uh, de man die daar uh, als eerste geprobeerd heeft weg te rijden op de Keutenberg. Kolopnef uh, zien we daar ook nog uh, bij zitten. Die, uh... Zit ook inmiddels aangesloten bij dat groepje. En Geesink zit in het een-na-laatste wiel op hangen en burgen. De bocht gaat komen, de volgende bocht weer voor Andy Slack. Mocht linksaf, ik heb de stoffeltje weer gedrukt. En daar komen ze op zes seconden. Zes seconden op weg naar de laatste kilometer. En die slek nu nog tussen de drangen, Ja, dadelijk ook nog, maar nu nog op het vlakken. Dat wilde ik gaan zeggen. En dan begint over een paar honderd meter die beklimming van de Kouwberg. En dan zullen die benen gaan vollopen bij Andy slek, Die nu dat tempo er nog goed in houdt. En bijna gaat beginnen aan die laatste 800 meter de beklimming van de Kouwberg. eerst eraan begonnen hoor de laatste 800 meter en dan zien we daar die achtervolgers de twee mannen van Omega zien we daar uh, achteraan uh, komen en nou naar Sebastian. Bastien. andere Sebastian de Maar kan ook. Geeft niks voetballen. Namelijk even tussendoor. Feyenoord Willem II wordt verrassend 0-1 na 19 minuten. Na een vrije schop van Richters. Perfect in de kruising van 20 meter. En hoe het allemaal verder ging, dat horen we straks na het fietsen. Maar Willem II staat in de kuit met 1-0 voor. De ene bas is de andere niet. Sebastian is dus op de motor. Maar we kijken nog steeds naar die Slek. Die nog steeds een voorsprong heeft. En dan uh, is het Rodriguez die aangaat vanuit uh, de achterhoede. Gilbert die toch even lekker af te wachten. Is het Rodriguez die er in één streep naartoe rijdt? Rodriguez die dit. Uh goed werk, dit werk goed kan. Hij won al een etappe in de ronde van Baskeland met Aankomstberg op. Hij krijgt Gilbert met zich mee. En daar dan in het wiel, daar zien we dan ook leukemans nog mee proberen te gaan. Maar die gaat het niet redden. Het is Gilbert in het wiel van Rodriguez. Die twee gaan uitmaken wie hier de overwinning pakt. Kolopnef komt te laat. Alle anderen komen te laat. Gilbert of Rodriguez. En dan is het natuurlijk Gilbert. Want Rodriguez is geen partij voor de man uit Pallone. De man die eigenlijk volgende week had willen schitteren natuurlijk in de Luik-Bastenaken. Luik, koers die hij nog nooit heeft gewonnen. Maar hier gaat hij voor de tweede achtereen volgende keer de Amstel Gold Race winnen. Want nu al juicht hij niet te vroeg juichen, Philippe Gilbert. Hij is de eerste man die het doet na Jan Raas. Die won ook twee keer achter elkaar de Amstel Gold Goldrace. En hier komt hij over de streep, Philippe Gilbert op de tweede plek. Dan zien we Rodriguez als derde finisher. Gerens als vierde. Vogelsang vijfde. Dan zien we Kolobnef nog daardoor komen. En dan uh, uiteindelijk zien we ook nog een van de mannen van Rabobank, Oscar Freire, die daar in ieder geval een ereplaats pakt, maar helaas geen podiumplek. En Robert Geesink uitgeteld komt hij hier als uh, een van de laatsten van die kopgroep uh, over de streep. Alleen even kijken, Paul Martens en Andy Slek, de dappere Andy Slek, die komen hier als echt laatste van die kopgroep over de streep. Maar wat hebben ze ervoor gevochten? Wat hebben ze een geweldige strijd uh, geleverd? Ook Sonny Hoogeland komt hij over de streep. Hij... Uh, ...valt net buiten de top 10. Maar de winnaar van de Amsterdam Gold Race in 2011... ...is dezelfde als de winnaar in 2010. philippe Gilbert doet precies wat iedereen van hem verwachtte. Hij wint gewoon op de Kouwberg. En, en hoor ik Bas Tegel nou inderdaad goed zeggen... ...dat Willem II op voorsprong staat in de Kuip? Jazeker. Na 20 minuten vrije schop van Richters. Allemaal het gevolg van een actie van Hakola... ...die aan de rechterkant met de bal naar binnen dribbelt. Daar een fijnoordbeen tegenkomt... ...en op een meter of 20 van het doel ter val wordt gebracht... Richter staat klaar. Daar staat... Of, uh, uh, ja, Richter staat klaar. Um, uh, Lasnik staat klaar. Ik zeg steeds uh, Richters. Ik bedoel Lasnik. Lasnik staat klaar. Richters, Levchenko. Die staan met z'n drieën bij de bal. En het is Lasnik die uiteindelijk werkelijk fenomenaal uithaalt. En de bal in de kruising legt langs Mulder. Een prachtige goal. En eigenlijk voor het eerst dat Willem II sinds die eerste minuut... zich laat zien op die helft van Feyenoord. Maar het is raak. En ja, zo vreemd is het niet. Want Lasnik zet Willem II volgens mij week 1 week uit op voorsprong. Het grootste probleem is... Dat ze het niet kunnen vasthouden en dat ze telkens de voorsprong weer vergeven. Je zou kunnen zeggen, is dit nou het John Veskens effect? Wie zal het zeggen? Ja. Maar het feit dat zijn ploeg nu voorstaat, dat zal eigenlijk toch uh, door niemand zijn verwacht. Maar het is werkelijk het geval na 22 minuten. Feyenoord publiek is wat gefrustreerd, wat boos. Nou, die goal van Lasnik en mag nu zien dat Feyenoord via de Vrij gaat uh, bouwen aan een aanval. Het duurt lang. Het duurt te lang naar de smaak van het publiek inhouden. Dan een diepe steekbal. Dat is wel goed aan Wijnaldum. Wijnaldum. Ja, Kujovic komt en mist de bal. En er is steun nodig van Biemans. Die steun komt juist op tijd. Nadat Kujovic en Wijnaldum zich allebei een beetje te lijken te verkijken op de, het effect van de bal. Die springt eigenlijk bij de beide heren weg. Ze duiken allebei het luchtledige in. De bal blijft liggen. En dan is de vraag wie krabbelt er het eerst over. Rent. Maar is het antwoord geen van beiden. Want Biemans zegt die twee meter verderop staat te kijken. Nu moet ik ingrijpen en ram ik de bal weg. Grote kans voor Feyenoord. in deze fase van de wedstrijd om op gelijke hoogte te komen. Komt Feyenoord weer de vrij mee van achteruit? De vrij. Dekkel ingezet, mislukt. De Vrij voorzet gevraagd, maar niet gevonden. En dan gaat de bal over de achterlijn en komt er nog een Rotterdamse hoekschop. Willem II boos in alle staten omdat ze vonden dat ze daar een doeltrap verdienden. Maar Feyenoord krijgt een hoekschop. Lasnik, vrije schop, prachtig. Hij scoorde na 20 minuten. En dat betekent dat Willem II leidt in de Kuip. We gaan het hebben over die eerdere wedstrijden van vanmiddag. Spannend was het, was het, tot de laatste minuut. Uiteindelijk leek de top drie allemaal te gaan winnen. Maar Twente zag Meijer voor de Graafschap de gelijkmaker binnenkoppen. En dus als enige leden zijn vanmiddag puntverlies... en verspeelde de koppositie op deze manier weer aan PSV uit Eindhoven. De Graafschap Twente werd dus 1-1. Na afloop Jeroen Guter praat met Michel Proydomme. Hoe groot is de ontgoocheling? Ja, we zijn natuurlijk heel, heel teleurgesteld als je, als je die overwinning te pakken heeft... en dat je nog die, die, die gelijkmaker tegenkrijgt. Zou goed aankomen? Ja, je, je weet, dat was een wedstrijd waar de twee ploegen kansen hebben gehad, mogelijkheden hebben gehad. Uh, ik denk in het algemeen een, een gelijkspel is een logisch resultaat... Uh, maar uh, als, je, als je dan op voorsprong komt, moet je zorgen dat je of je dat behoudt of je de tweede scoort. En uh, vooral de tweede score was heel belangrijk, denk ik. En dan ja, een actie, een bal die, die een perfecte voorzet, een speler die uh, inkomt en die scoort. Was dit dan ook het maximaal haalbare? Ja, het maximum haalbaar was de uh, overwinning. Als je... nou, maar ook bedoelde de manier van spelen ook. Ja, ik... Ik denk toch dat wij uh, altijd de vrije man op de flank hebben gevonden. Dat hebben we heel goed gedaan, dus vooral in de eerste helft. Dat we altijd een van de, onze twee backs vrij vonden het spel draaien. En, maar dan moest de tweede, de tweede actie komen en, en dat is niet genoeg gekomen. Nu een, uh, een moeilijk scenario natuurlijk. Met uh, drie ploegen zo dicht bij elkaar. Uh, Ongelooflijk spannend uh, voor de mensen die, uh, die van voetbal houden en geen, uh, geen ploeg volgen. Maar voor de mensen van Twente is het natuurlijk dramatisch. Ja Dramatisch, ja. we, we doen wat wij kunnen. Ik denk dat uh, iedereen weet wat we de, de doelen waren in het begin van het seizoen. En ik denk dat wij op dit ogenblik toch nog daar zijn. Niemand had gevraagd om kampioen te worden. We willen natuurlijk kampioen worden. Uh, iedereen in de groep. Uh, wij doen ons best met onze middelen, allemaal. Hoe zijn de spelers nu in de kleedkamer? Erg aangeslagen? Ja, natuurlijk, omdat ze weten dat ze, dat ze... dat ze een grote kans hebben gemist. Ja, in 2007 hebben we al ooit eens een keer... een knotsgekke ontknoping van de competitie gehad... met uh, toen AZ erbij. Heeft u dat toen op afstand gevolgd? En nu maakt u er zelf deel van uit. Ik heb er wel, wel uh, iets van gehoord. Uh, niet echt gevolgd op dat moment, maar ik heb het wel uh, gehoord. En nu ook uh, de laatste weken... Uh, Sommige kranten erover gesproken. En nu, uh, nu bent u zelf onderdeel van, uh, van zo'n hectische slotfase. Is er nog iets? Ja, maar wij, wij, wij, gaan, wij gaan blijven werken, blijven vechten. En proberen zo goed mogelijk te doen. Twente nog niet gebroken? Nee, we moeten niet gebroken zijn. Waarom zouden we gebroken zijn? We zijn twee doelen, kampioen en, en, en, en Champions League kwalificatie. Dus, en we zijn met drie. Dus uh, we moeten gewoon voluit gaan weer. Michel Preudom snel naar Feyenoord Willem 2, Bas Teggelig. Hoekschop, skrimmits, bal van de lijn gehaald, maar uiteindelijk toch binnen. Het is 1-1 bij Feyenoord Willem 2. Krijgt Castanjos de bal achter zijn naam of toch Wijnaldum, die zijn inzet, dacht ik, van de lijn gered zag. Wie zal het zeggen? Het is gelijk in de kuip bij Feyenoord Willem 2. Nee. Instituut Itzada presenteert waar gebeurde en wonderlijke vertellingen we hebben we dus daar in die straat gestaan. En we hebben die jullie alleen gehaald. Maar waar moet je nou met al die gouden kettingen en die gouden loostertjes naartoe? De hele dag staat een sopsel. Dan loop je gewoon zo cel alsmaar zo'n beetje rond te draaien. En dan weet je als je vijf keer rond hebt, dan ben je weer twee minuten verder zo, weet je wel. Nieuwsgierig naar meer...